Robert Baltus met het NOS-journaal. Een steward is mishandeld na de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Top Os. Supporters gingen in Den Bosch met elkaar op de vuist... en gooiden met fakkels en stenen naar de politie. De steward raakte zwaar gewond nadat hij zou zijn geraakt door een stuk hekwerk. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant. Ook andere stewards werden behandeld met lichtere verwondingen. FC Den Bosch won met 4-1. Nederland trekt nog eens 7,5 miljoen euro uit... voor de berging van een olietanker die voor de kust van Jemen ligt. In mei maakte het kabinet dat bedrag ook al vrij. De verroeste olietanker drijft al jaren onbemand in zee... en heeft ruim een miljoen vaten aan boord. Door de oorlog in Jemen is de tanker in zeer slechte staat... en de vrees bestaat dat de olie de Rode Zee inlekt. De advocaat van Ridwan Taghi ontkent dat haar cliënt... Prinses Amalia iets wil aandoen... Ines Weski spreekt van valse, ongefundeerde beschuldigingen. De Telegraaf meldt dat de veiligheidsmaatregelen rondom de prinses en premier Rutte zijn opgeschroefd. Uit communicatie binnen de groep van Taggi zou blijken dat er plannen zijn voor een aanslag of ontvoering. De Telegraaf schrijft ook over briefcontact tussen Taggi en Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Taggi wil dat justitie die brieven nu openbaar maakt, zodat iedereen kan zien wat erin staat. Nog een keer voetbal. In de eredivisie waren gisteravond vier wedstrijden. Sparta won thuis met 2-1 van FC Groningen. De wedstrijd Vitesse-FC Volendam eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. RKC Waalwijk won met 5-1 van Cambuur. In de eerste helft kregen twee spelers en de trainer van Cambuur een rode kaart. En de laatste wedstrijd van de avond was Fortuna tegen Excelsior. Dat was 1-0. Het weer. Vannacht verspreid over het land buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt morgen maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. feel me so heal me and tell me Nee, ik...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 So you bet, so you lie, what you see is what you get, Listen to people and saw things and things I do, I do them, no more things I say, I say them, no more changes come, once in life? Stop, forgive me, stop, bothering me, stop, forgive me, stop, forcing me, stop, fighting me, stop, killing me, stop, telling me, stop, seeing me, it's my life, it's my life, it's my life. My life.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 in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten. De tijd die ik langs en door slapeloze nachten. In de zon ben ik langs en door. Mijn ogen reeds gesloten. We denken, als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Maar ik heb slapeloze nachten. Luchten staren in het duister, met de eindeloos droom. Geen reden om mijn ogen nog te sluiten. Want ik kan mijn toekomst vinden in mijn fantasie. Dagdroom en de kansen zien.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 de zon breekt door achter op mijn toekomst. Zo'n drang naar morgen, daarom ik bricht lig. wakker in mijn bed. Mijn hoofd vol met Zoals dekool, planning van morgen, doe me nog steeds voort. Of ik een boren, ik De zon bleek door, De sterren aan de lucht, Dat is ons decor Planning van morgen, doe me nog steeds voort, Of verbar ik een in mijn bed, yeah. Mijn hoofd vol met gedachten, de tijd ik langs het door slaapeloze nachten, de zon breekt langzaam door, mijn ogen reeds gesloten, me denken als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. slaapeloze nachten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 Dat zonnetje schijnt en ik zeg over Poona Botel, En nu gaat het gebeuren: dit wijntje gaan we keuren. Hij schenkt en ik kijk, ik walt hem gelijk. En ik rijp thuis zijn de geuren, deze smaak briljant, dus nu rijk ik hem de hand. 4, 5, 6 Meiden om me heen aan de rosetjes. Oh jeetje, ze houden van het leven Hoe ze atten, atten, atten En ze zakken naar beneden Voor je boy, het is mooi En yeah. sommer, je geeft mij nog maar een rooie Ja rooie We zijn met trieste hele avond aan het klooien Ze vraagt waar ik mee bezig ben dan Ik zeg een goel ik lees die als dan <lacht> Doe mij maar een ventje Ik Oh ja, doe nee, een mooie, volle rode. Drink je met me mee. Doe mij maar een wijntje. Ja, deze smaak weer Zo'n heerlijk, fruitig ventje.